7 uur, het NOS-journaal, Donald Megens. Arts is schuldig aan dood Michael Jackson, zegt jury. Oud-wereldkampioen Joe Frazier overleden... en archeologen ontdekken scheepswrakken van Francis Drake. De arts van Michael Jackson is volgens de jury schuldig aan de dood van de popster. Dr. Conrad Murray wordt verantwoordelijk gehouden... voor het toedienen van de fatale dosis medicijnen aan Jackson...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 Oud-ECB-topman Papadimos wordt getipt als de belangrijkste kandidaat voor het premierschap. Hij was onder andere president van de Griekse Centrale Bank toen het land toetrad tot de euro. Intussen houden de andere Eurolanden Griekenland onder druk. De ministers van Financiën vragen de leiders van de twee grote Griekse partijen om een brief... waarin ze met een handtekening bevestigen dat ze aan de eisen voor noodsteun willen voldoen. De meeste bestuurders in de zorg verdienen minder dan de norm die ze zichzelf vorig jaar hebben opgelegd.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 De schepen die zijn gevonden heten de Elizabeth en de Delight. Sir Francis Drake, die leefde van 1540 tot 1596... is een van de grootste zeehelden uit de Britse geschiedenis... en maakte tijdens zijn expedities veel Spaanse schepen buiten, die waren geladen met zilver en andere kostbaarheden. Het weer eerst nevelig en grijs, later vanochtend steeds meer zon. En vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 11 graden in het noorden, 14 graden in het zuiden. En daarbij staat een matige oostenwind. Ook morgen eerst nevel en mist en smiddags overal zon bij zo'n 13 graden. ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits begint met niet al te veel files bij elkaar. 36 kilometer, vooral vertraging richting Amsterdam. En ook op de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Joe Frazier, u hoorde het, hij is niet meer. Uiteraard aandacht voor deze boxlegende in het Radio 1-vernaal. En aandacht voor Italië. Berlusconi is uh, nog niet knock -out. hij vecht door. De verwachting is dat hij uiteindelijk op punten verliest. Met het nodige kunst- en vliegwerk is het de Italiaanse premier de afgelopen jaren maar liefst 50 keer gelukt een vertrouwingsstemming te overleven en dus op punten te winnen. Maar omdat later vandaag bij de stemming over de jaarbalans van 2010 weer lukt. Vorige week liepen twee parlementsleden van zijn partij nog over naar de oppositie. En de kritiek op de premier zwelt aan, ook in de eigen gelederen. Een groot deel van de Italianen wil ook dat er schoonschip wordt gemaakt. Speriamo questo governo per poi al presto we hopen dat met deze stem de regering eindelijk zal vallen. zodat we snel naar de stembus kunnen, zegt deze Italiaan hoopvol. Wij gaan naar Rome, naar onze correspondent Bas Mesters. Ja, dat is bepaald geen positieve stemming voor Berlusconi. Is, is dit een algemene stemming, Bas? Ja, dat kun je wel zeggen. Um, gisteren is er ook weer een enquête uitgekomen... en 75 van de Italianen wil dat het uh, afgelopen is. Natuurlijk zijn er altijd nog partijgenoten die uh, in hem een voorbeeld zien... Maar uh, ook zijn partij verliest steeds meer in de peilingen. Samen met de Lega Nord zou hij nog maar 36% van de stemmen kunnen halen. Terwijl hij eerst meer dan uh, voldoende had voor een meerderheid. Kortom, um, het is aan het aflopen, maar het is een mastodont. Het is een olifant, je duwt hem echt niet zomaar om. <lacht> en daarom is hij er nu nog steeds, terwijl velen binnen zijn partij en uh, in zijn coalitie... Partij al gisteren vroeg om op te stappen. Hij heeft gisteravond nog van 11 tot 2 vergaderd met zijn partijgenoten. en hen eh, verteld dat hij nog 24 uur wil blijven. om te kijken hoe die stemming eh, in het parlement vanmiddag gaat verlopen. Maar ook tijdens die vergadering is toch weer, zo zeggen mensen die daarbij zaten. aan hem gevraagd om opzij te stappen. Hij wil dat helemaal tot het einde meemaken. Ja, en dan wacht hij dus op uh, hoe de stemming is in het parlement. en Hoe schat jij dat dan in? Zal hij het dan nog kunnen redden of zit dat er gewoon niet meer in? Nou kijk, eerst wordt gestemd over de jaarbalans. En dat is een, iets wat eigenlijk dat is over 2010 gaat, de jaarbalans. Die moet aangenomen worden om überhaupt alle hervormingen uh, uit te kunnen voeren en uh, te kunnen gaan behandelen in het parlement. Dus hij gokt er ook nog een beetje op dat er politici zijn die zeggen ja. Die jaarbalans moeten we aannemen. En eh, dat dat hem nog eventjes vooruit helpt. Daarnaast moet je je afvragen, wat gaat de oppositie doen? Gaan die al meteen tegenstemmen? Of gaan die zich onthouden om eerst eens te kijken... hoeveel stemmen Berlusconi nog kan verzamelen? Dus dan wordt die jaarbalans wel aangenomen. Maar dan kunnen ze zien of Berlusconi nog tot meer dan de helft van de stemmen komt. Haalt hij dat niet dan moet hij eigenlijk meteen naar de president om zijn ontslag in te dienen. Doet hij dat niet, dan wordt onmiddellijk een uh, motie van wantrouwen ingediend, denk ik. Ik denk dat het zoiets gaat worden. Oké. Okay. En, en wat betekent een eventueel vertrek van Berlusconi... voor de financiële status van Italië? Want we zagen natuurlijk gisteren al een enorme beweging op de markt... Uh, alleen al toen er gespeculeerd werd over zijn vertrek. Ja, inderdaad. En daar wezen ook partijgenoten van Berlusconi op... Het is gewoon een feit dat als bekend wordt of als er geruchten eronder gaan... dat die opstapt, dan stijgt de beurs gewoon. En dan neemt de rente op de staatsobligaties af... waardoor het leunen om de schuld zeg maar, um, af te dekken goedkoper wordt. Kortom, Berlusconi is op dit, op dit moment een schadepost voor Italië. kost veel geld aan de Italianen. En dat is allemaal geld wat anders gestoken zou kunnen worden... in onderwijs, in gezondheidszorg of in het afbouwen van een staatsschuld... Kortom, eh, wie zou nog langer willen dat deze man blijft zitten als, het, als dit de situatie is? Bas, we komen zo bij je terug. Mark-Robin Visser is in Amsterdam... in een Italiaanse delicatessenwinkel onder Italianen. Marco robin wat vinden zij van deze Italiaanse schadepost? Moet hij dan nu maar eens opstappen? Ja, dat, dat kan Bas dan zo zeggen. Hè? Berlusconi is een schadepost voor Italië. Maar kunnen Italiaanse journalisten dat ook zeggen? Ja, in principe ook. Maar uh, misschien met andere woorden of met meer woorden. Ik vind het dus wel lekker uh, to the point, zeg maar, uh, zo uitgedrukt. Dat vind ik ook... Van harte. Dus uh, ik kan alleen maar blij zijn. Wij horen van Bas dat het voor Berlusconi en voor zijn partij een spannende dag is vandaag in Italië. Is dat voor, voor u en voor Italianen ook zo? Of ervaren die dat heel anders? Nou, ik denk dat de meesten toch wel uh, een beetje sceptisch. Uh hoopvol zijn, <laughs> als, dat, uh, als dat kan, dat contrast. Uh, ja, voor iedereen, denk dat dat voor iedereen een beetje een uh, afkijkdag is. Hè? Dus even afkijken. Afzien. Of, uh, afzien, ja, sorry. Ja. En, um, en ja, het kan, uh, het kan zomaar... Uh, Doorgaan, het kan zo maar soepel gaan. Want hij kan wel met twee stemmetjes misschien de fiducia krijgen. Geen wantrouwen, dus het vertrouwen krijgen. Dus dat, dat heeft hij al vijftig keer of meer gedaan. Of geflikt, zou ik zeggen. Dus ja, ik, ik hou mijn hart vast. En ja, de beurzen kunnen ons wel redden, riep ik net... Misschien dat uh, inderdaad dat de markt <laughs> hè, dus de, die duidelijke uh, signalen geeft... die je ons, ons kan redden vandaag. Ja. Lara? Ja, nou, dan gaan we nog eens even naar Bas Mesters. Want hoe zit het met die vidoucha? Um, wat is jouw verwachting? W wanneer is er bijvoorbeeld duidelijkheid? Komt hij vandaag of komt hij um, in de loop van, van de week? Ja, dat, is, dat hangt af van hoe de dag verloopt. De politici zijn hier heel erg geneigd te zeggen... Elke dag heeft ze een last en dat ontwikkelt zich dan wel in de loop van de dag. Er zijn allerlei scenario's die de ronde doen. Dat wat ik net vertelde, is er één van. Het kan ook zijn dat inderdaad eh, de oppositie... om wat voor reden dan ook besluit om de, de vertrouwenstemming nog niet eh, in te dienen. Als bijvoorbeeld Berlusconi om een of andere reden toch nog net eh, die, die stemmen haalt. En dan kan het langer duren. Er kan een afspraak zijn tussen Berlusconi en zijn uh, partijgenoten en de coalitie... dat ze hem netjes laten weggaan. En bijvoorbeeld dat ze hem de mogelijkheid geven... om het eerste hervormingspakket in de komende dagen nog door de Senaat te halen. En dat hij meteen daarna aftreedt. Maar ik zou zo'n afspraak niet maken met Berlusconi. En hem een kans geven om nog even door te gaan. Want dan kan het zo natuurlijk weer uh, veel langer doorgaan. Ja, voor het weet zit hij er nog langer. Maar goed, dat lijkt dan nu even geen kans op, Bas. En daarna dan, als hij inderdaad straks weg is... is hij dan ook van politieke toneel verdwenen? Dat is dan weer de volgende vraag inderdaad. Um, in 2006 dacht ook iedereen dat het afgelopen was met Berlusconi. Yeah. Toen uh, richtte hij een nieuwe partij op. En in 2008 behaalde hij een meerderheid die groter was dan ooit. Een meerderheid die hij uh, uiteindelijk maar heel kort bij elkaar wist te houden. Vini die stapte uit zijn partij. Uh, zijn vrouw scheiden van hem naar de Boenga Boenga verhalen. Um, maar Berlusconi is in staat om zichzelf steeds opnieuw te genereren. Hij heeft er zelfs in, de, in het verleden facelifts en haarimplanten voor uh, over gehad. Kortom, je mag te, uh, nooit zeggen dat het afgelopen is met, met Silvio Berlusconi... maar het is natuurlijk uiteindelijk met iedereen een keer afgelopen. En die kans is nu groter dan ooit. Oké, okay. Mark Robin Visser, wat vindt jouw gast uh, van het uh, laatste verhaal van Bas? Het, het, het zou nou, zomaar ja, kunnen hartstochtelijk te schuren en te roepen en te... Nee, weg nu, afgelopen. Basta. Het mogen duidelijk zijn, maar Daniela Tasca staat in, het, in deze discussie... <laughs> en ook in het politiek spectrum van Italië. Ja, ik vind ook dat hij gewoon op is, hoor. Hij is wel een... een, een, een, een als een Fenix komt gewoon steeds uit, uit zijn assen uh, gereizen. Maar deze keer, hij is gewoon op. Uh, het is wel te zien dat die man gewoon nu het niet meer aankan. Ja. En gelukkig. Hoe, hoe zie je dat dan eigenlijk? Ja, dat, dat zie Twee dagen niet. geleden zei hij nog van ik ben eigenlijk de enige die Italië op dit moment in deze crisis kan leiden. Natuurlijk, ja, ja, uh. hij moet ook zijn uh, scenario, noem je dat, uh, uh, zijn script gewoon volgen. Uh, hij zal natuurlijk nooit toegeven totdat hij daar zit. Uh, dat hij weg, uh, dat, dat hij gewoon het helemaal gehad heeft. Ik, ik denk dat hij gewoon echt fysiek niet meer in staat is. En mentaal niet meer in staat is om dit gewoon door, uh, door te brengen. Luisteraars, Daniela en ik moeten even nu deze broodjes gaan eten, anders zijn ze niet lekker meer. Ja, croissantjes. En dan komen wij straks weer terug om verder te praten over de toestand van Italië en Silvio Berlusconi. Ja, Eten eerst, Ga nu eerst eten. Dat is goed. Wij gaan zo praten met Arnold van der Leijden over de legendarische bokser Joe Fraser. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Vel. Het komt een beetje langzaam op gang, lijkt het vanochtend. Uh, nu nog uh, 55 kilometer file. Wel veel vertraging op de route A12 vanaf de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Afrit Beek en Knopend Velperboek langzaam rijden over 7 kilometer. En dan verderop ook weer langzaam rijden tussen Venedal West en Maarsbergen ook over 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In New York werd uh, over de hele wereld rechtstreeks uitgezonden. Um, Miljoenen mensen zagen hoe Frazier op punten won. All right, this is the final round of the fight, and what a fight it's been. 15 and five, it Arthur McKinney, has them touch gloves, The the decision, Joe Frazier, Dit was zijn beroemdste gevecht in 1971 in Madison Square Garden. In 15 ronden versloeg hij dus Mohamed Ali, de fight of the century. Rivalen kwamen elkaar daarna nog twee keer tegen in de ring. Toen was Ali de sterkste. Kort geleden werd bij Frazier dus leverkanker ontdekt. Joe Fraser is overleden. Hij is 67 jaar geworden in zijn woonplaats Philadelphia. Hij is overleden. Gaan we over praten met Arnold van der Leijden, Oud-Nederlands en Europees kampioen boksen. Meneer van der Leijden, goedemorgen. Goedemorgen. Die partij uit 71, dat was ja. maar er eentje. Heeft u die nog wel eens voor uw eigen carrière geanalyseerd? Ja, zeker. Die, eh, ik, ik weet zelf al als, uh, als, als jonge jongen. Ik was toen, uh, toen, toen acht heb ik die wedstrijd gezien. En uh, ik, ik vond het uh, toen al in die tijd uh, heel uh, of fantastisch om er naar te kijken. En ik was toen acht en ik ben, mijn pa moest me oproepen om die wedstrijd te zien. Net als alle zes... vaders, hè? die maakten hun zonen wakker om te kijken. Ja, precies. Ja. Om, om samen te kijken s'nachts naar naar uh, Ali, de eerste keer en ook zeker de andere twee keren... En, uh, en, en, en het waren legendarische gevechten, dus zeker ook later toen ik zelf ben begonnen aan mijn bokscarrière, want op 15 jaar geleden, toen heb ik zeker die wedstrijden vaak geanalyseerd en bekeken. En, uh, en, en uh, Fraser en Ali, dat waren twee verschillende werelden, maar uh, evenveel respect voor beide boxers natuurlijk. Wat was het grote verschil tussen Fraser en Ali? Ali was de stylist, was de, de technische bokser. En uh, danste om zijn tegenstander heen. En uh, was meer de, wat ze zeggen, de intelligente bokser. En Frezen was, uh, ja, uh, was echt de straatjongen: was te vechten, was te knokken. Uh, maar ook vanuit toch een, een goede strategie waar hij vocht, invocht. En, en probeerde zijn tegenstander vooral met, met, met veel hoeken mm -hmm. vanuit de buitenkant te raken.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 Jazeker, en uh, daar heeft hij uh, wel ook respect uit gekregen. Hart slaan, invechten, uh, een ongelooflijk wat ik al zei, incasseringsvermogen, heel veel nemen.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 Dan naar de commissie Financieel Stelsel. Die had gisteren de eerste verhoordag. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoekt hoe de staat in 2008... met tientallen miljarden euro's banken en verzekeraars redde... toen de bankencrisis om zich heen greep. Als laatste getuige was gisteren oud-ABN AMRO-topman... Jan-Peter Smitman aan de beurt. Bijdrage van verslaggever Wilco Boom. Tot ABN AMRO in oktober 2008 door de staat werd opgekocht... om een faillissement te voorkomen... was Jan-Peter Schmidman de baas van de bank. Voor die tijd had de staat er ook al een dikke vinger in de pap. Maar Smitman hoorde in die tijd niks van minister Bos. Nog van die stopambtenaren of van de Nederlandse bank. Dat verbaasde hem zeer. Ik heb nog voor, nog na de overname de heer Bos ooit gesproken. Uh, ik heb de heer Welling nooit gesproken. Uh, terwijl ik natuurlijk al informatie had. Uh, ik heb de heer Zalme één keer gesproken. Uh, en de heer Enthoven volgens mij ook maar één keer. Dus wat mij verbaasd heeft, als je iets zo groots koopt... Uh, en je hebt er iemand zitten die op jouw verzoek... Uh, een contract heeft om de belangen van ABN AMRO Bank MV te behartigen. Dat je de mensen die dan die koop hebben gedaan... wat toch een redelijk complex uh, geheel is zoals we vandaag horen... Ja. Uh, dat die mensen niet de moeite nemen om even te zeggen van... God, misschien hebben we toch een man daar zitten die iets meer van weet uh, dan uh, een ander... Uh, en laten we ze om informatie vragen. En dat was niet de enige kritiek van Smitman. Hij verwijt minister Bos dat hij hem een eerder beloofde bonus... door de neus probeerde te boren. Die was Smitman naar zijn zeggen aangeboden als hij juist bij de bank wilde blijven werken. Maar na de overname wilde de staat daar opeens niks meer van weten. Dat was volgens hem zeer onverkwikkelijk. In feite heeft de Nederlandse bank en de ministerie van Financiën erop gestaan... dat die contracten er zouden zijn om te zorgen dat de mensen die cruciaal waren... voor de continuïteit van de ABN Bank, dat die zouden blijven... Ja, als dan de markt uiteindelijk tegenzit uh, en je dat contract moet honoreren... wat je hebt afgesloten met iemand met het verzoek om te blijven... en geen andere mogelijkheden te gaan bekijken... is het natuurlijk raar dat je na twee jaar... op het moment dat je dan dat contract moet honoreren... Uh, omdat die mensen ook gebleven zijn om datgene te doen wat jij graag van ze wilde... dat je dan ineens ontkent dat het contract er ooit is... terwijl het op jouw verzoek tot stand is gekomen. Dus ik vond dat een zeer onverkwikkelijke manier van, uh, van doen. Smitman heeft overigens gelijk gekregen van de rechter. Hij kreeg bij zijn vertrek een bonus mee van 8 miljoen euro. Wie wil weten hoe Wouter Bos reageert op de kritiek van de bankier... moet nog even geduld hebben. Want het verhoor van Bos staat pas over enkele weken... op de agenda van de enquêtecommissie. En de enquêtecommissie doet vandaag ook even iets. Morgen is de tweede verhoordag. Het is een van de grote namen onder de videogames. Call of Duty. En vannacht, precies om middernacht, kwam het nieuwste deel uit. Call of Duty Modern Warfare nummer 3. De zeer gewilde oorlogsspellen danken hun populariteit aan de sterk realistische gameplay, zoals het heet. En het nieuwste deel belooft nog waarheidsgetrouwer te zijn dan zijn voorgangers. So fired up, let's do this. Okay, game on. De nieuwe Call of Duty Modern Warfare is alweer de derde in de serie. En ook dit keer hebben de makers van het oorlogsspel gebruik gemaakt van militaire adviseurs. Ik ben Hank Kersey. Ik ben de militaire advisor voor Call of Duty. Een beproefd recept. Het moet eraan bijdragen dat de game zo authentiek mogelijk aanvoelt. I know how to call for artillery fire and how it actually sounds on the radio. I can tell them how infantry move with tanks and how they would operate with tanks on the battlefield. I can tell them how they would coordinate close air support and how that might feel in the battlefield. So the last little touch of authenticity. Van Call of Duty zijn inmiddels tientallen miljoenen spellen verkocht. Iets waar de ontwikkelaars naar eigen zeggen helemaal niet meer bezig zijn. We're creative, we're not business, so we just focus on making a game that we know we're gonna love, that we know our fans are gonna love, because that's what's most important to us. Because whether it's 3 or 30 million people, if those three people are having a great time with our game, then we've done our job correctly. Het realiteitsgehalte van dit soort spellen heeft de afgelopen jaren tot veel ophef geleid. Het zou aanzetten tot geweld. De makers schuiven de kritiek terzijde. Everybody wants to Say that you know, the video games may encourage violence in society. I don't think there's really a record that shows that. I think it just keeps people down playing a great game and enjoying it. And I don't think it's the same guys that go out and do violent things. What overblijft is a mooi gemaakte videogame. Eén where veel mensen plezier aan beleven. Whether you're the guy who wants to just sit back and have that thrill ride experience, that very cinematic solo experience, you have that. And it's really all about just giving something for everyone. De makers dromen alweer over een volgend project, maar of dat dan Modern Warfare 4 wordt, dat houden ze nog even voor zich. You know, we talk about every every time and and that's the discussion you have every time you ship a game is, what willen we want to do next? What are we passionate about? Because it's always about making games that you have a passion voor. Go get a new Call of Duty Modern Warfare 3 rated M for mature.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 Master the cloud met hp en Esgro. Ga naar klaarvoordecloud.nl. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Continental. Het solide verankeren van vermogen is er niet eenvoudiger op geworden. Voorheen veilige havens kunnen zomaar veranderen in zinkende schepen. Gelukkig is er een nieuw betrouwbaar baken. Gridice.nu. Chili.nu is de dagelijkse duiding van alles wat er in het financiële leven toedoet. Geen hapsnap beurstips of obligate overzichtjes, maar toegankelijke analyses die het hele terrein van private banking bestrijken. Op een niveau dat u van ons mag verwachten. Kijk dus naar gielese.nu. Tenminste, als u uw vermogen net zo serieus neemt als wij dat doen. Theodor Gielese Bankiers. Serious Money Taken Seriously. Radio 1 Het NOS-journaal. Arts Michael Jackson verantwoordelijk voor de dood van de King of Pop en bokslegende Joe Frazier is overleden. Goedemorgen, half acht is het, ik ben al Negens. De arts van Michael Jackson is volgens de jury schuldig aan de dood van de popster. Dr. Conrad Murray wordt verantwoordelijk gehouden voor het toedienen van de fatale dosis medicijnen aan Jackson. We, the jury in the above entitled action, find the defendant Conrad Robert Murray, guilty of the crime. Of manslaughter. Murray heeft altijd gezegd dat Jackson verslaafd was aan zware slaapmiddelen... dat hij die vlak voor zijn dood in 2009 zelf innam. Over drie weken krijgt Murray van de rechter te horen wat zijn straf is. Hij kan vier jaar cel krijgen. De oud-wereldkampioen boksen in het zwaargewicht Joe Frazier is overleden. Frazier had als bijnaam Smoking Joe. Zijn beroemdste gevecht was in 1971... Frazier verdedigde zijn titel tegen Muhammad Ali. Het gevecht in Madison Square in New York werd over de hele wereld live uitgezonden. En miljoenen mensen zagen hoe Frazier op punten won. 11 rounds voor Frazier, voor Ali, voor 11 in voor 1. De winnaar unanimous de decision Frazier. En de winnaar van de de twee rivalen kwamen nog twee keer tegen elkaar in de ring... en toen was Mohammed Ali de sterkste. Frazier stopte in 1981 met boksen. Kort geleden werd bekend dat hij leverkanker had. Joe Frazier was 67 jaar. Werknemers maken weinig gebruik van de regeling die bedoeld is... om zieke familieleden of partners te verzorgen... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2009 werd maar door 2% van de werknemers kort zorgverlof opgenomen...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 En met name dat gedeelte van de omzet, dat bleef achter bij onze verwachtingen. En dat is medio van dit jaar is dat ontstaan. Tot nu toe werden de tekorten bij Aviodrome steeds aangevuld... door de KLM en Schiphol, maar die willen niet langer bijspringen. Aviodrome blijft wel voorlopig open voor het publiek. Het aantal arme Amerikanen is vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Zo'n 49 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens... dat is 16 procent van de totale bevolking... Onder de armen zijn relatief veel ouderen, Aziaten en Latino's. Tilburgse zwembad Stappengoor blijft in ieder geval vandaag nog dicht. Bij een controle vorige week is geconstateerd dat er roest zit op ophanginstallaties aan het plafond. Volgens de burgemeester van Tilburg kan daardoor de veiligheid van de bezoekers niet 100% worden gegarandeerd. Wat we geleerd hebben van dat zeer te betreuren ongeluk van vorige week is dat we die risico's echt voor 100% uit willen sluiten. Dus het is misschien wat overdreven, maar je kan daar niet secuur genoeg in zijn. Dus eerst alles echt risicovrij maken en dan weer zwemmen. Aanleiding voor de controle van Stappengoor, het zwembad, was het dodelijke ongeluk vorige week in het zwembad de Reeshof, ook in Tilburg. Daar vielen twee geluidsboksen bovenop een moeder en haar baby. De moeder raakte zwaar gewond. De baby overleed in het ziekenhuis. Dat was Nieuwsoverzicht.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 Tussen Akersloot en Knopen Beverwijk staat 5 kilometer, daar is de linker dicht. Verderop voor het de Rottenpotterplein nog eens 5 kilometer, ook daar is de linker dicht. En bij Bad Hoefdorp staat 4 kilometer, daar is weer de rechte dicht. Ook een aanrijding bij Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Europort. Tussen Hoogvliet en de tunnel 3 kilometer, daarbij is ook een vrachtwagen betrokken, de linker is nu dicht.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 Dood door schuld dat was het oordeel van de jury van de rechtbank van Los Angeles over de lijfarts van Michael Jackson Conrad Murray. Jackson overleed op 25 juni aan een overdosis narcosemiddel om in slaap te vallen, toegediend door Murray. De paniek was groot die avond toen Jackson niet meer ademhaalde. haalde. Fire 33 with a emergency. Sir, I have a, we have a, a gentleman here that needs help and he's not breathing here. We have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have uh, a doctor there? Yes. The doctor's been the only one here. Okay, so the doctor, see what happened? Uh, um, doctor, did you see what happened, sir? And, uh, sir, you just, uh, um, if you can please. Uh, oh, yeah, we're on our way. We're on our way. I'm just, I'm just passing these questions on to my uh, paramedics while they're on the way there, sir. He's pumping. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Court of California, Los Angeles County, versus Conrad Robert Murray, defendant. People always told me, be careful what you do, don't go around young girl's heart. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter. Michael, Joseph Jackson, but the is your individual and personal verdict juror my son, my son, my son, my son, juror son, my son, my Juror 6, juror 7, juror 8, juror 9, juror 10, juror nummer 11, juror 12. All jurors having indicated in the affirmative, the court clerk is directed to record the verdict. Schuldig, zo stelde de jury uh, unaniem. Eerder spraken we met Jacqueline Ekman, onze correspondent in Washington, over de uitspraak. Ze vertelde over Murray's reactie op de uitspraak.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 Ja, opgelucht, blij. Ze hebben eigenlijk vanaf het, uh, vanaf het overlijden van Michael Jackson op 25 juni 2009 was dat uh, altijd al volgehouden dat Murray de schuldige was. Meer over de uitspraak van de jury in Amerika over Conrad Murray vind je op onze website. Er zijn ook beelden daar te zien op nos.nl. Twaalf minuten over half acht. Het is tijd voor de sport. Tom, Tom van Heck. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Wij moeten het over Joe Frazier hebben. De ja. boxer is overleden. De man die Mohammed Ali heeft verslagen. Heb je eigenlijk die partij toen gezien in New York? Ja, nou niet in New York, maar wel uh, thuis uh, s'nachts met de hele familie opstaand. Want je kan het je nou inderdaad nauwelijks meer voorstellen. Uh, um, half Nederland stond volgens mij toen nog op. En het kwam wel vooral door Mohamed Ali. Dat was de man. Die had dat boksen naar een, naar een soort ander niveau getild. En uh, ja, toen kwam die, die, die, die kamp tegen Joe Frazier. En uh, ja, eigenlijk gaf 95% van de mensen Ali uh, de kans. En maar heel weinig mensen gaven deze Joe Frazier de kans. Want Ali was onverslaanbaar, speelde met zijn tegenstander. Anders. Nou, die, uh, die dag dus niet. En inderdaad, als je nu ook alles leest en hoort over Joe Frazier, hij is Olympisch kampioen, drie jaar wereldkampioen, maar hij zal voor altijd verbonden blijven met uh, het gevecht dat hij de onverslaanbare Ali versloeg. Mensen konden het gewoon niet geloven uh, na afloop. En uh, ja, wat je inderdaad nu niet meer kan geloven, is dat voor mijn gevoel, maar dat zal niet helemaal zo geweest zijn, maar heel veel mensen stonden op. Kopje thee werd er gezet en met hele gezinnen werd er naar boksen gekeken. Volgens mij gebeurt dat nu niet zoveel meer, heb ik het idee. Nee, uh, we zien Overal beelden natuurlijk ook vanochtend van Fraser In de thriller in Manila kreeg hij er flink van langs. Ja. Toen won Ali. Het was uh, eens en nooit meer. Ali was gewaarschuwd. Hij kon dat uh, de gevecht natuurlijk lang uitstellen. Het ging toen ook al over veel geld. En uiteindelijk kwam het er. Uh, hij is later nog een keer. En hij is daarna eigenlijk ook wat dat betreft een beetje naamloos. Daarna langzamerhand verdwenen. Hij heeft ook nog een comeback gemaakt. Dat was heel treurig. Dat ging al helemaal niet meer. Maar uh, dat ene gevecht, dat zal hem voor altijd en eeuwig, en dat merk je nu ook ook inderdaad bij zijn overlijden, dat roept meteen dat gevecht wordt weer naar voren gehaald. Maar later is hij eh, door Ali aan alle kanten natuurlijk eigenlijk overvleugeld. Maar die ene dag, eh, toen had hij hem toch te pakken, zeg maar. Goed, nou, later in onze uitzending nog meer over Fraser. Eh, we moeten ook even naar het voetbal, want de Wisla Krakow heeft de Nederlandse trainer Robert Maaskant ja. ontslagen. Had jij dat verwacht? Nou ja, het is uh, een internationale wet dat als het niet zo goed gaat... en uh, Wisla Krakau, dat, dat is een club waar relatief veel geld in omgaat... en met een, een, een zoals het in dat soort landen vaak is, een voorzitter uh, die, die weinig tegenspraak... en helemaal geen nederlagen geduld. Nou, Maaskant is er naartoe gegaan, is vorig jaar Pools kampioen geworden... dan zou je denken, dan heb je toch wel enig krediet opgebouwd. Liep de Champions League mis ten koste van Hapoel Tel Aviv... dat werd hem al een klein beetje zo van, nou dat mocht nog net... in de Europa League, in de pool met Twente en Fulham... Gaat het helemaal niet goed. En hij verloor nu voor de vierde keer op rij van een nietig clubje uit dezelfde stad. Valt ook nooit goed afgelopen zondag. Dus het zat er wel een beetje aan te komen. Zijn voorgangers hadden het aanzienlijk korter uitgehouden bij die club. Dus hij wist een beetje waar hij aan begon. Um, hij heeft er op zich ook wel een, een goed jaar gehad. Want hij is er toch ook gewoon kampioen geworden met een club die dat een aantal jaren niet gelukt was. Kortom, hij uh, hoeft er niet zo heel droevig over te zijn. Ik denk dat de grootste kunst is dat je nog uh, je geld meekrijgt. Om het maar even heel nee. simpel te zeggen. Zal die terugkomen? Naar Nederland. Hij was een beetje kroonprins in Nederland. Een heel klein beetje op een zijspoor geraakt. Maar Robert Maaskant, eh, de rag in Nederland, gaat deze carousel binnenkort ook nog lopen. Dus Robert Maaskant zal niet zo heel lang aan de kant staan. En over een paar maanden waarschijnlijk in Nederland gewoon weer aan het werk zijn. Nou, dan hebben wij het er vast over. Tom, dankjewel. Oké. Okay. Italië moet op de kapitaalmarkt steeds meer rente betalen. En dat kan het land uiteindelijk de das omdoen. Daar gaan we zo over praten. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Bij elkaar 153 kilometer file, iets beter uh, betendeels weer over de A9... want uh, de aanrijdingen op de A9 bij Beverwijk, daar zijn de rijstroken weer vrij. Tussen knooppunt meer en Beverwijk nog wel 6 kilometer. Verderop bij het Rottenpolderplein 5 kilometer en de linker dicht... En bij Raasdorp 3 kilometer de rechter dicht. Een nieuwe aanrijding bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Knopen te Bresseplein 2 kilometer linker is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de rente op Italiaanse staatsobligaties is gisteren opgelopen tot de hoogste stand sinds 1997. De Italiaanse regering moet nu bijna 6,7 rente betalen als ze geld op de kapitaalmarkt wil lenen. Vandaag stemt het Italiaanse parlement over bezuinigingen en hervormingen. En ondertussen neemt de druk op het Italiaanse staatspapier toe. We gaan het erover hebben met Erik Maurits, beleggingsexpert bij RBS. Meneer Maurits, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen hoe dat eigenlijk werkt, die obligatiehandel? Want um, wie of wat verhoogt die rente eigenlijk? Nou, die rente wordt eigenlijk verhoogd doordat steeds meer partijen op dit moment... Italiaanse staatsobligaties verkopen. En als je obligaties verkoopt, dan gaat de rente eigenlijk omhoog. En ze verkopen die obligaties omdat ze eigenlijk geen vertrouwen hebben in Italië op dit moment. Dus het is een vertrouwenskwestie, meneer Mouwitz. Wat, wat betalen we in Nederland bijvoorbeeld nu? We betalen in Nederland een stuk minder. In Duitsland op dit moment betaal je ongeveer iets minder dan 2%. En zoals we net al zei, in Italië is het nu rond 6,5%. Ja. En dat is eigenlijk op een niveau waarvan mensen denken, op lange termijn is dat onhoudbaar. En Nederland zit ongeveer op het niveau van Duitsland? Ietsje hoger, ja. Iets hoger. Iets hoger nog. En ja. dan wordt die kritische grens vaak genoemd he, van 7%. Is dat ergens op gebaseerd? Dat is eigenlijk gebaseerd op dat uh, voorgaande probleemlanden, zoals Portugal, Griekenland en Ierland, steeds als ze in de buurt kwamen van die 7%, moesten ze eigenlijk hulp inroepen omdat het te veel werd om nog te bolwerken. Ja, want uh, even uitgelegd, Italië heeft een enorme staatsschuld, bijna 2000 miljard euro, die gefinancierd moet worden. Um, en daar betalen ze rente voor. En, en, en dat drukt zo zwaar op, uh, op de balans daar in Italië? Precies. En, en uh, het gevolg is eigenlijk dat ze dus steeds meer kosten moeten betalen... omdat die rente omhoog gaat. Het gevolg van die kosten die steeds hoger worden... is dat ze eigenlijk meer moeten bezuinigen om een begroting rond te krijgen. Dat betekent weer minder groei. Dat betekent weer minder inkomsten. Dus ze zitten nu eigenlijk in een spiraal waarvan mensen zich afvragen of ze er zelf uit kunnen komen. Ja, en dan kun je je afvragen of... maar goed, dan bewegen we ons een beetje op uh, politiek vlak... of het dan zo verstandig is van Berlusconi... als hij ziet dat uh, alleen al bij gespeculeer over zijn vertrek de rente weer zakt... dat hij toch blijft hè? en dat hij dat blijft vechten voor zijn bestaan, zijn politieke bestaan. Ja, precies. Hij is natuurlijk uh, niet iemand die graag zijn positie opgeeft... Uh, maar gisteren zag je heel even dat er een gerucht was dat hij wegging. En dat had meteen uh, gunstige uh, gevolgen op de markten. Uh, maar daarna verklaarde hij zelf op Facebook dat hij toch ging blijven. En toen uh, ging de rente weer omhoog. Hij had er dus nog even had... over nagedacht, hè, geloof ik. Hij had er even over nagedacht en hij wil toch, uh, toch graag blijven. Alleen de Italianen zelf, ook zelfs zijn coalitiegenoten uh, en de internationale wereld. Eigenlijk iedereen wil verder dat hij weggaat. En als hij weggaat, dan zou dat op korte termijn... Positief kunnen zijn, maar al vrij snel zullen mensen zich dan toch afvragen of zijn opvolger de problemen wel kan oplossen. Ja, precies. Um, en meneer Maurits, hoe, hoe gaat dat bij u? Hoe krijgt u het nieuws tot u? Ik hoor u praten over Facebook. Houdt u in dat opzicht alles bij om maar te weten te komen hoe de situatie erbij staat in Italië? Uh, ja, nou, ik zit niet de, de continu op Facebook te kijken, maar uh, wij, wij maken hier uh, uh, beleggingsproducten voor particulieren. En uh, we horen van particulieren vaak wat ze, wat ze willen, wat ze doen, waar ze op inspelen. En daarnaast kijken we gewoon naar het internationaal nieuws. En, en iedereen kijkt nu eigenlijk naar Italië, dus de afgelopen maanden keek iedereen naar Griekenland. Maar het ziet eruit dat Italië vanaf nu de voorpagina zal gaan halen. Ja, En toch snap ik één ding niet. Die staatsschuld is met het aftreden van Berlusconi niet weg. Dan komt er een nieuwe regering die zal hard gaan ingrijpen met bezuinigen en hervormen. Daarmee stagneert de economie nog meer. Is dat dan een garantie dat dat die rentepercentage op laag gaat? Nou, dat heb je heel scherp geformuleerd en dat is ook wat iedereen zich afvraagt. En, en daarom vreest de markt ergens ook dat uiteindelijk Italië toch hulp zal nodig hebben van, uh, nou, laten we zeggen, de Noord-Europese landen of van de ECB uiteindelijk. Ja, dus dan redden ze het nog niet alleen? Dat is heel goed mogelijk. Nee, maar dat het, de vrees, ja. het gaat dan puur om het vertrouwen en dat zal dan in ieder geval de rente iets doen dalen. Precies, op korte termijn zal het, het uh, kunnen laten dalen. Omdat ze in ieder geval nu de markt vanuit gaat dat Berlusconi de benodigde hervorming in Italië, die er al niet door krijgt. Dus de markt leeft nu van, van, van dag tot dag. Punt 1 is nu, krijgen ze die bezuinigingen erdoor... En dan gaan we weer ons allemaal afvragen of het uh, op lange termijn wel een goed verhaal is. En, en daarvoor zal uh, uiteindelijk uh, hoogstwaarschijnlijk toch wel hulp van buitenaf nodig zijn. Tot voor kort leken uh, staatsobligaties nog veilige investeringen. Hè? Uh, Italiaanse ook. Dat blijkt niet meer zo te zijn. Waar kunnen obligatiehandelaren nog op afgaan als ze obligaties moeten kiezen? Nou, het gevolg daarvan is eigenlijk dat ze nu dus uh, allemaal Duitse staatsobligaties kopen. En bijvoorbeeld bedrijven die een hoge kredietwaardigheid hebben. En het uh, is wel aardig. In, in 2001, dus tien jaar geleden, toen Griekenland bij de euro kwam. Toen was bijvoorbeeld het verschil tussen de Duitse rente en de Griekse rente was maar een, een half procentje. Maar nu is dus die Griekse rente iets onder de 2 procent. Dus er zit nog bijna 5 procent tussen die Italiaanse en die uh, Duitse rente in. Dus iedereen koopt eigenlijk Duits papier mm. voor minder dan 2% rente. Waarbij je dus eigenlijk al weet als belegger dat als je tien jaar vasthoudt met ja, een precies. beetje inflatie dat je eigenlijk uh, geld verliest. Want het is ondenkbaar dat Duitsland hetzelfde zal overkomen. Niets is uh, ondenkbaar. Ik kan maar zeggen, markt. meneer en, en Uiteindelijk <laughs> wat natuurlijk het een beetje het probleem is. Het is natuurlijk begrijpelijk dat we hier in Noord-Europa uh, moeite hebben met wat er gebeurt. Maar anderzijds uh, wat er ook gebeurt, welk scenario ook, we zullen eraan mee moeten betalen. Ja. En Stel nou dat we op een manier een eigen uh, munteenheid creëren of uh, Italië gaat uit de euro, wat, wat op dit moment nog vrij ondenkbaar is, maar wie weet... Dan zullen de kosten ook enorm zijn hier. En dan krijg je hier een, een, een munt die zo duur is dat we bijvoorbeeld niet meer kunnen exporteren. Nee, dus het, het is maar duidelijk, er zijn nog maar heel weinig zekerheden. Dus zullen we het daarbij houden, meneer Maurits? Uh, nou, met deze opbeurende boodschap Dank ben u. ik wel bang dat ik het uh, moet gaan houden. Ja. <laughs> Oké. Okay. Erik Maurits, beleggingsexpert bij je RBS. <laughs> nou, de stemming wordt er ook niet beter op in Amsterdam eh, bij Mark-Robin Visser in een lekkernijenwinkel. Want Mark-Robin, hoe reageren de Italianen hier erop dat, dat ja, speculanten, beleggers, handelaren het beleg zo van de pizza eten? Ja, nou, wij hebben hier de grafieken er ook maar eventjes uh, nee. bij gehaald. Hè. Samen met uh, Daniela Tasca ben ik naar uh, de Italiaanse pers aan het kijken. We hebben een indrukwekkende grafiek van de Italiaanse obligaties. Uh, ja, op, uh, op de website van de Sole 24, ook een financiële, belangrijke financiële krant. We, niet, niet we zijn allebei niet erg economisch onderweg... Nee. maar we kunnen aan die grafiek wel zien dat het niet de goede dat kant op gaat. Kant op. <laughs> nee. Het gaat helemaal naar beneden. 100% in 2010 ja. uh, en, uh, en nu gewoon iets... Van van, uh, heel Helemaal niks meer. <laughs> Helemaal niks meer in die grafiek. Dus uh, wij, wij begrijpen ook dat het he zeer ernstig is. En ik lees hier een, uh, een titel. Uh, Lo psychodrama btp. Wie dai dat Dus de traders zeggen, hebben het over een psychodrama. Dat is echt een dagelijkse levensweg. Wij moeten een stabiele regering hebben. Dat is wat ze roepen. Tot zover met Daniela de Taska. We praten straks naar achter verder. We gaan die grafiek nog even verder ja, verbinden. Omleden. <laughs> Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Kijk ook even naar de kranten in Italië. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi staat dus met zijn rug tegen de muur. Overleeft hij vandaag de stemming over de overheidsuitgaven niet, dan valt zijn regering. In de Italiaanse krant La Repubblica zeggen bronnen die bij een overleg bij hem thuis waren dat Berlusconi de uitkomst van de stemming afwacht en dan pas een beslissing neemt. En als Berlusconi de stemming over de staatsuitgaven niet haalt, dan leidt dat automatisch tot de val van de regering. Deze stemming staat dus gelijk aan een vertrouwensstemming over de regering Berlusconi, schrijft de Italiaanse online krant Affar Italiani. Ja, our, uh, RIP Joe Frazier en RIP Michael Jackson, dat zijn beide trending topic op Twitter. Senator en oud-presidentskandidaat John McCain twitterde eerder op de dag nog dat hij hoopte dat dit niet het laatste gevecht van Frazier was. Twee uur geleden twitterde hij RIP Joe Frazier. One of the all-time greats. Personal trainer Leon, die twittert dat hij smoking Joe Frazier heeft ontmoet toen hij nog kind was en dat dat zijn leven heeft veranderd. Als je dan de tweets over Michael Jackson leest, lijkt het alsof hij nog maar net is overleden. Het gaat niet zozeer over de veroordeling van zijn lijfarts, maar uh, wel over hoe zijn fans hem nog steeds missen. Millions lost their hero, twittert Chantel. En Ivana zegt dat ze hem mist alsof ze hem persoonlijk gekend heeft. Dan staatssecretaris Halbe Zeilstra van Cultuur. Die heeft gelijk. Dat geven de musea meer Manno en Boerhaven toe. Er is veel meer privaat geld te vinden dan ze dachten, zeggen ze in Trouw. En om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten musea ook zelf geld bijverdienen. Het steekt de directeur van het Boerhavenmuseum wel dat de uitkomst ervan kan zijn... dat Zijlstra straks zal zeggen dat ze best zonder subsidie kan. Museum in Leiden en het museum Meermanno in Den Haag... hebben beide in een half jaar eh, enkele tonnen verdiend. TV-camera's moeten alleen bij bijzondere zaken in de rechtszaal worden toegelaten. Het voornemen om minimumstraffen in te voeren is zeer onwenselijk. En leken rechtspraak is bepaald geen aanwinst voor de rechtspraak. Dit komt naar voren uit een schriftelijke peiling... die het Dagblad van het Noorden hield onder rechters van de rechtbanken in Groningen en Assen. De weerstand tegen de invoering van de minimumstraffen is groot. Op ENA lieten alle rechters weten hier tegen te zijn. In een toelichting stelt een van de rechters dit te beschouwen... als een motie van wantrouwen van de politiek aan het adres van de rechterlijke macht. Vorige maand is in de gereformeerde kerk van Zeewolde... een omvangrijke fraude ontdekt, meldt het Nederlands Dagblad. Zo zou de boekhouder van de gemeente de afgelopen vijf jaar... in totaal 360.000 euro achterover hebben gedrukt. De man sluiste geld dat bedoeld was voor de landelijke kerk... en voor de aflossing van de hypotheek op het kerkgebouw... naar rekeningen van zijn onderneming. Er is inmiddels aangifte tegen hem gedaan. Er is diefstal en valsheid in geschriften, En de politie heeft de zaak in onderzoek. Geen flashmob, maar een flash rob. Die wint snel aan populariteit... Flash Rob is via sociale media vrienden en bekenden mobiliseren... om met z'n allen in mum van tijd een winkel leeg te stelen. Amerika en Canada werden afgelopen zomer geteisterd door een hele serie Flash Rob's. En er zitten meer duistere kanten aan sociale media, schrijft de pers. Mm -hmm. Zo reageerden tientallen mensen op een advertentie... om te verschijnen op een plein met een geel veiligheidsvest aan... en een stofmasker op. Ze werden onderdeel van een vooropgezette overval op een geldwagen. De beschrijving van de dader... Een geel veiligheidsvest. En een stofmasker. Het is wel slim. En haal de want en de sjaals maar uit de kast. Want de kou komt eraan. Volgens de Telegraaf ligt de eerste winterse kou. Op de loer zondag wordt het 10 graden. Daarna 5. Oh, in champagne is de eerste sneeuw al gevallen. Ik ben er nog niet aan toe. Nee.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 12? Ja, ja, ja. Alleen bij een cv-getel van Nefit. Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10. Maar 12 jaar garantie. Helemaal gratis. Nice. Yo, wat dienst dicht aan. Tijdelijk. Gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de topline hr ketel van Nefit. Vraag het toen Nefit-dealer of kijk op nefit.nl. Nefit. nefit. Houdt Nederland warm. Stel, u rijdt vandaag in uw auto, maar krijgt de file-informatie van gisteren. Vindt u dat raar? Menige organisatie neemt beslissingen op basis van oude cijfers...